Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een onderzoek naar de bestverkopende auto van Tesla, model I. De Amerikaanse dienst voor wegverkeer heeft twee klachten binnengekregen over het stuur dat los is gekomen tijdens het rijden. De inspectie zegt dat in beide gevallen een bout miste die het stuur op zijn plek moet houden. Er, is, er moet na schatting bij 120.000 voertuigen worden gecheckt... of het daar ook mis is. En Het is de tweede keer in korte tijd dat de toezichthouder ingrijpt. Vorige maand moest Tesla verplicht software updaten... omdat de zelfrijdende functie te gevaarlijk bleek. De politie heeft nog eens vier mensen opgepakt... voor de ontvoering van een jongen van 15 begin dit jaar. Hij werd in een bestelbus geduwd in Amsterdam... en de politie heeft die bus in de buurt van Utrecht van de weg kunnen halen. De jongen kwam met de schik vrij. Eerder werden er al drie mensen opgepakt, nu nog een vier dus. En mogelijk worden er nog meer mensen in de boeien geslagen, zegt de politie. RTL Nieuws laat onderzoek doen naar de werksfeer op de redactie. Werknemers gaven in een vragenlijst aan dat er dingen zijn gebeurd... die niet horen bij een veilige werkomgeving. Een extern bureau gaat nu op een rijtje zetten wat voor gebeurtenissen dat dan zijn. Ja, deze irritante piep die komt van een kastje Die worden ingezet om hangjongeren weg te jagen. Maar daardoor blijft er geen chillplek meer over, ontdekten mijn collega's bij NOS Stories. En dat is best een probleem, vindt Jeroen van den Broek. Hij is criminoloog. Er zijn veel jongeren, ook veel jongeren die ik spreek, die helemaal niet zo'n fijne thuissituatie hebben. Dus die het helemaal niet zo prettig vinden om thuis te zijn. Die met heel veel mensen op een kleine ruimte wonen. Of die thuis allemaal problemen ervaren, juist waardoor ze naar buiten willen. Ja, hij denkt niet dat alle jongeren voor overlast zorgen. Mijn gevoel is dat... Jongeren en vaak wat oudere mensen, in ieder geval volwassen mensen die daar last van hebben, elkaar niet meer spreken, elkaar niet meer kennen. En dan wordt alles dat je hoort of alles waar je, ja, wat je ervaart, wordt ook meteen overlast. Ja, meer over dit uh, kastje hoor je in de nieuwste De Waarheid Over van NOS Stories via YouTube. Het weer vanmiddag een beetje zon, maar later opnieuw winterse buien, vooral in het midden en zuiden. Een graad of 4 is het maximaal. Morgen begint droog, later op de dag komen er weer buien en dan wordt het een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan een paar korte files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Knopenburger Veen, 5 minuten vertraging. Op de A7 staat richting Horen voor Horen, 5 minuten oponthoud.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 It won't approach me, throw me a line. But that's something that's such you grab. You said, "Who am I?" I know exactly 'cause it happens with all the guys. I saw you so much you gotta do. Come on and touch me.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 I'm no. no. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Programmamaker en presentator Harry de Winter is overleden. De Winter werd bij het grote publiek vooral bekend door zijn programma Wintertijd. Hij leed al enkele jaren aan asbestkanker. Harry de Winter was 73 jaar. De twee schippers die vorig jaar in Rotterdam betrokken waren bij de botsing tussen een watertaxi en een rondvaartboot... moeten voor de rechter komen. Volgens het OM hebben ze mensen in een levensgevaarlijke situatie gebracht... De moderne Leopard 2-tanks die door Duitsland en Portugal zijn beloofd aan Oekraïne... komen daar eind deze maand aan. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Duitsland leeft er 18, Portugal 3. Het weer vanavond en vannacht ligt de temperatuur rond het vriespunt. In het midden en zuiden van het land valt sneeuw of natte sneeuw.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 And spaces between Man.